Semke Wolthuis met het NOS-journaal. Op een rangeerterrein in Venlo is ethanol gelekt uit een goederentrein. De wagon staat in de buurt van het station in het centrum van Venlo. Ethanol is een vorm van alcohol en is brandbaar. Het is niet bekend hoeveel er is vrijgekomen. De brandweer probeert het lek nu te dichten. Het treinverkeer tussen Venlo en Duitsland is stilgelegd. De Verenigde Staten sturen 3000 militairen naar West-Afrika... om te helpen in de strijd tegen ebola. President Obama presenteert vandaag een plan om ebola te bestrijden. De militairen gaan medische en logistieke hulp verlenen. Er komen meer ziekenhuisbedden... en ook krijgen honderdduizenden huishoudens medische pakketten... en komt er een voorlichtingscampagne. Die moet de lokale bevolking leren hoe ze met patiënten om moeten gaan. Nederlanders bezuinigden het afgelopen jaar minder dan in het jaar daarvoor. En toch zegt nog altijd de meerderheid niet of maar net rond te kunnen komen. Blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS. Vorig jaar zei 86% nog te bezuinigen. Percentage is gedaald tot 67%. Ipsos peilde ook waar Nederlanders bang voor zijn. Bijna driekwart verwacht dat het conflict in Oekraïne negatief zal uitpakken voor de economie. En 60% van de ondervraagden denkt dat Nederland onveilig is. ...heiliger wordt door de terreur van IS. In Den Haag worden tienduizenden mensen verwacht voor Prinsjesdag. Om onder andere te kijken naar de Gouden Koets van Willem Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. Vanmiddag leest de koning in de Ridderzaal de troonrede voor. En overhandigt minister Dijsselbloem de begroting aan de Tweede Kamer. Veel plannen en cijfers zijn vorige week al uitgelekt. Dit jaar is het 200 jaar geleden dat voor het eerst de troonrede werd uitgesproken. En daarom waren er de afgelopen dagen in Den Haag al festiviteiten. Het weer in de loop van de ochtend lost de mist op en daarna schijnt de zon geregeld. Vanmiddag ontstaan er buien, vooral in het midden en het noorden, mogelijk ook met onweer. En het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NWS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg. 4 en ook vier kilometer op de A4 naar Den Haag bij Zoete Dorp. A7 Horenzaandam bij Purmerend. 5. en de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Watteverdorp ook 5 kilometer. Bij Rotterdam een lange file op de A15 richting Europoort. Tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Benelux. 13 kilometer door een ongeluk. Er zijn nog steeds twee rijstroken dicht.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 Is zin in ZFN. ZFN. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. Vijf uur gerichte hitgevoeligheid. Van 1 tot 4 de Veronica Top 40. En van 4 tot 6 de Tip Parade.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 see us, we're on our way to say I do, my secret dreams have all come true, I see the church, I see the peace. Just. This is the Nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. En tegenover me zit ondertussen Hans Wassenaar. Of Bart nou, Wassenaar. Bart van der Meer. Bart van der Meer. Hey, waarvoor de raak ik dan helemaal in de war de hele tijd? Geef niet, jongen. Maakt niet uit. Bart hey. van der Meer, goedemiddag. Uh, goedemiddag. Welkom. Ja, dank je. In uh, deze mooie, bijzondere, speciale uitzending. Uh, ja, en dit uur uh, is uh, volledig gewijd aan de allereerste top 10... ...van de allereerste top 40 van Radio Veronica... ...uitgezonden op 9 januari 1965. Oké. Eh, eh, en 65. Okay. en um, we gaan uh, de top 10 draaien... ...en daarna, als we daarmee klaar zijn... ...gaan we nog enkele alarmschijven draaien... ...waaronder de allereerste, en die is van Fleetwood Mac... ...maar daar komen we straks aan. We horen op nummer 10 Julie Rogers en The Wedding... ...en op 9 gaan we horen Petula Clark met Downtown...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 top 10 van 9 januari in 1965. En in deze top 10 zijn er geen nieuwe binnenkomers, geen dikke stijgers, want ze waren allemaal nieuw natuurlijk. We hoorden op 10 Julie Rogers and the Wedding, op 9 Petula Clark Downtown, en zojuist op nummer 8 Supremes and Baby Love. We gaan naar een plaats van Adamo, gemaakt voor de toenmalige prinses Dolce Paola. op 7. La la la. che Paola in een mio sogno, mi son permesso. Paola, la mano tremante, ho sfiorato il suo viso, gli ho colto un sorriso. Nou ja, Adamo, wereldberoemd geworden in Nederland... natuurlijk door zijn optreden bij De Vuist van Duis met zijn hele familie en voetpermette, monsieur. Nu in 1965 op uh, nummer 7 met Dolce Paula. Een heel bijzondere top 10, want zes uh, van de tien... hebben een uh, damesstem in de hoofdrol. Er zijn twee solozangers en twee groepen... En het uh, mag dan geen verwondering heten dat uh, de twee groepen... de Rolling Stones en de Beatles zijn. Daar komen we straks op, maar eerst op nummer zes... Nederlandstalig Imka Marina en Harlequino. teach you Ik ben, ben toch blij dat er later een hoop veranderd is in die top 40's en zo. We Radio. Veronica. Radio. Veronica. De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. De Veronica top weer, weer, weer, weer. Ja, maar we gaan ons nu even met andere zaken bezighouden dan die van Verder, Race Radio, Pit Report. ja, wat daarvoor staat Willem van Densen weer op het siek voor tijdens de Historic Grand Prix van 2014. Willem nogmaals goedemiddag. Goedemiddag, ja. ...Circuit Park, waar we op dit moment de race hebben van de 1K-historische tourwagens en GT's. En dat is toch wel een mooie Het start zelf van maar liefst 54 auto's. Er grote diversiteit van auto's uiteraard ook daarin. Van Porsche tot, zoals je zei, Renault 4 en 2. En alles wat er tussen Aan de leiding in die race vinden we... Porsche. Ja, niet zo vol natuurlijk. Met aansturen uh, Roman Karazani. Op de tweede plaats is het uh, Rob Bergmans, die rijdt dan in een, een, een zo rivolta En op de derde plaats is het uh, Alexander van der Loch, een zoon. Uh, een, een van de eerste nederlandse formule 1 rijders uh, zelfs de eerste geloof ik uh, ooit geweest zijn van Anodan. die rijdt dus op een uh, derde plaats wat we daar ook zien rijden en het is misschien wel, uh, van ja, veronica is het uh, vandaag waar jullie de dag we zien er ook wat fiat abadjes in de uh, Nou, in de hoogtijd van uh, veronica hadden die ook een uh, race team en die reden met die uh, fiat abadjes uh, die waren de uh, mooie rood en blauw gespoten een heel grote uh, radio Veronica 192 erop. En ook die uh, rijden in de rond, uh, die zie ik. Wat leuk is dat, zeg? Ja, uh, was je dat bekend, Rut? Ja, ja, ja, ja, ja, ik wist uh, dat wel. Het Veronica Racing Team, ja, dat weet ik. Ja, en dat is. Uh, nou, ik vind dat ja, omdat jullie met Veronica bezig uh, zijn, uh, ja, schoondoer dat en jij binnen. Ook die waren uh, actief in de oversport uh, Leuk man. Het ja, waren die vier tabakjes met uh, echt Zwart uh, radar in uh, yeah. de tijd, onder andere. Ja, dan had je altijd reclame voor, het Veronica Racing Team. Ja, dat was, uh, was heel leuk. Dan ook van die leuke pitspoezen hadden ze. Ja, ja, die zijn inmiddels <laughs> ook historisch wat ouder... Het is ook een beetje afgezakt, dit oh. allemaal. Maar ondertussen ja. hebben ze ook kinderen gekregen en lopen weer andere pitspoezen nu rond. Ja, dat is wel waar. Goed, maar dit was het. Of had je nog meer van ons? Nou ja, dat is op het moment wat bezig is. Maar iedereen ja, die kijkt toch uit naar de volgende race. Dat is die via de historie uh, kampioenschap. En uh, ja. zit nu nog terug hier op de en die en, uh, oh, het Fed Open Open in nu nog de oude kijken En dat alles is al veel tijdens die race. Van die voetbal kon je hier bij wijze van spreken. Kunnen we afschieten? Iedereen stond of ergens naast. Maar om dat te gaan volgen. En dan kijken wij ook heel erg uh, naar uit. De... Oké, okay, hoe laat begint die race? Dus? ja, die stond flink of uh, stijf over half vier, maar we hebben toch wat uh, ondanks dat het sneller zijn. zijn vertraging in het programma. Dus ik weet niet exact hoe laat hij uh, gaat beginnen. maar dat uh, zal uh, tussen kwart van 4 en 4 uur zijn. Oké, okay, nou dan bellen we je na vier weer. Ja, dat is goed, dan uh, zijn ze zeker uh, onderweg. Oké, okay, dan gaan we je na vier weer bellen, Willem. Oké, ah, oké okay, okay, man, bedankt weer tot zover. Dankjewel. <laughs> En als we gaan kijken naar het En even heel snel tussendoor, want Breda heeft gescoord... is het 1-0 tegen Zwolle en Groningen-Ajax nog steeds 0-0. Ja, droog. heel droffelijk. Ja, voor Zwolle. Zeg Bart, zijn we nog steeds met de Veronica top 40 bezig? Nee. Of zijn we nu bezig met de alarmschijn? We, we zijn nog steeds bezig met de top 40 en we zijn op de helft gekomen. Oh. We zijn toen weer een Nederlandstalig en weer een zangeres. En uh, dat is een dame die inderdaad al decennia lang meegaat. Wilma van En nog steeds actief, hè? En nog steeds actief. En uh, heel goed ook, trouwens. Op vijf met uh, mijn dagboek. Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek.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 ZANG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 Dat had, had je niet verwacht, hè? Dat had je niet verwacht, hè? Nee. Toen had je... Hè? Nee, dit was... Uh, dit, was uh, dit waren de bintanks. Okay. En je had toen een, een veronica Stones dag op 12 oktober 1972 of zo, weet ik veel wanneer. Uh, maar dat was wel lachen natuurlijk. En uh, Je hoorde eerst Mick Jagger uh, dat aankondigen... en daarna zat er een stuk achter... Uh, een, een stuk van de Stoons uh, ingezongen door de Bintangs. Ja, nou, het leek de Stoons wel inderdaad. Wel. Ja, het waren de Bintangs. Heel goed gedaan. Het was Gus Pleiners die, uh, die dat ingezongen heeft. Dus, hmm. op, op, een, uh, op een bandje van de Stoons. Op een stukje ja, ja, ja, ja. instrumentaal van de Stoons. Oké... Okay, nou. uh, we hoorden Willeke Alberti met mijn dagboek. of Wat een ellende in die tijd in die top 40. Zit <laughs> niet een geloof. het ja. is ja. dus gelukkig later allemaal anders geworden. Hoewel, we kregen ook nog iets van huilen voor jou te laten Dat nou, 30 weken nummer 1 stond. Gelukkig draaien maar, we die vandaag niet. Nee, dat doen we niet. Maar uh, dat Little by Little, dat is nooit een hit geweest. Hè? Want, nee. uh, dat was, had eigenlijk een ander nummer moeten zijn. Maar, ja. Ja. Eigenlijk Little Red Rooster. Ja. Maar die had jij al gedraaid. Ja, die hadden we al gedraaid in dus, het nee. eerste uur. Dus ja. dat uh, geeft nee. allemaal niets. Ja. Little by Little. en genaamd nu? op nummer 4 was dat. Ja. Dan krijgen we nu Drie, the Big O, and O, Pretty Woman. Genoemd the best voice in rock and roll, oh. Roy Orbison. Okay. Pretty Woman, walking down the street. Pretty Woman, the kind I like to meet. Pretty Woman, Hello. De dagmiddag gebeurtenis. Vijf uur gerichte hitgevoeligheid. Van 1 tot 4 de Veronica Top 40 en van 4 tot 6 de Tipparade. Ja, en daar zijn we dus eigenlijk nu een beetje mee bezig. Want we zijn bezig met de top 10. Uit uh, de eerste Veronica Top 40 van 1965 toen het begon. Wat zei je? 9 januari. Sorry, ik vergat je microfoon. 9 januari 1965. En het idee is geboren, natuurlijk, doordat Joost de draaier in Amerika was. En uh, daar dat zag dat de radiostations daar een, een briefje uitgaven met hun hitparade erop. En dat lag bij de, de lokale platenzaken. En uh, Joost kwam terug in Nederland. Oftewel uh, Willem van Koten natuurlijk. Hij kwam terug in Nederland en uh, toen zei hij, dat moeten we ook gaan doen. En dat was dus de geboorte voor uh, de radio uh, Veronica Top 40. En hij had daar nog meer geleerd, want toen werd ook de, prog de horizontale programmering ingevoerd. En toen werd Veronica een echt popstation. Ja. Dat was het eerste Top 40 niet zo erg te merken, vind ik. Maar oké, okay, het, <lacht> het, het, het wel... kino. Ja. <lacht> nou, niet te geloven. Kan je nagaan waar we in Nederland mee... Uh... En op nummer 6, hè? Ja. Ja, nummer ja, 6 ook ja, nog. En ja, ja, ja. ah, nummer ja. twee is het zo erg, geloof ik. Ja, maar ah, dat ah, maakt nee. niet uit. Nou, niet Nederlandstalig in ieder nee. geval. Nee, maar dat waren wel ja, mensen die kochten dat nog in de tijd. Je, je snapt het niet, maar oké. Okay. <laughs> um, <laughs> dit heeft ook weken nummer één gestaan, volgens mij. Ja, ja, ja. Lucille eh? Star, ja. ja. Nu, nu stond hij op nummer 2, toch? Le, ja, Can soleil, die bonjour aux montagnes. Ofwel, de French song. <laughs> <laughs> en ze zingt nog tweetalig ook. is dat zo'n gilletje van, ah! <laughs> Nou, tranentrekkend. Tranentrekkend was dat. Ja, dat was echt tranentrekkend. Dat was echt tranentrekkend. Ja. Um, uh, nou, moet ik wel... Even uh, omschakelen. Ja, nee, ik moet even alles nu even goed gaan doen. Natuurlijk, ah, okay. er een heleboel technische handelingen ja. moet ik nu gaan verrichten. Zal ik, maar... nog, zal ik er ondertussen even zeggen wat er op nummer 1 komt? Nee, dat nee, mag niet. Dat mag ik helemaal niet. Nee, dat doen. mag je nog niet zeggen. Ah, nee, ja. dat mag niet. Nummer 1. Yeah, yeah, yeah Here they are, the Beatles I it. <laughs> <laughs> Baby's good to me You know she's happy as can be You know she said so Love with her and I feel fine Baby says she's mine you know she tells me all the time you know she said so Tell En dan zeg eindelijk muziek. <laughs> nou... Roy kon er ook mee door. Ja, daar kon er wel mee door. Ja, mee en door. En nummer 1 was dit uh, in de Veronica Top 40 van 9 januari 1965. De eerste officiële top 40 die, uh, die werd uitgezonden in de tijd. Ja, en, tere uh, en terecht dat de Beatles op nummer 1 stonden. Ja, dan. maar goed, alles wat van de Beatles uitkwam, dat kwam op nummer 1. Uh, ik geloof dat de eerste die niet meer op nummer 1 kwam, dat het de Long and Winding Road was. <lacht> uh, in, in, in 70. En daarvoor was het echt alles wat uitkwam, dat stond gelijk op nummer 1. Dat, Meteen, uh, ja. dat hoefde hoeft geen... Geen, ...geen zorgen over te maken. Niet over nadenken. Nee, daar hoef je niet over na te denken. Nieuwe biedelplaat, hup, nummer één. <laughs> um, maar een ander fenomeen wat Veronica in de tijd groot gemaakt heeft... ...is het fenomeen van... Alarmschijven. Ja, alarmschrijven. En Noordzee kwam toen met zijn treiterschijf... ...en uh, de, de, de, de tros had toen ook zoiets. De, de, pff, nou, dat weet ik niet eens hoe ze dat noemden. Uh, maar in ieder geval, iedereen imiteerde dat natuurlijk lustig. Want het was weer een nieuw item. En zoals Veronica wel meer dingen uh, bedacht, was ja. dit natuurlijk ook zo. Ze wilden ze allemaal even mee. Uh, mee, mee, mee uh, uh, even een goede sier mee maken. Ja, he, ja. Dat, uh, ja, dat gebeurde. Nou, hoe en... heet zo'n ding? Even kijken. Dat mm -hmm. heette. He? Dat heette. He? Veronica's Alarmschijf. Ah. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik. Dit was de eerste alarmschijf Fleetwood Mac. Hij gaat er maar even voor zitten, want ruim negen minuten. Oh wel, part one and two.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 It's way on in The pain grows stronger Watch it breathe de film uh, Mesh. Hè. Later is er een televisieserie. Daar werd deze niet voor gebruikt. Nee. Uh, dit was echt de mesh uit de film uh, Suicide is painless. Maar geweldig. de serie was ook geweldig. Ja, maar de film ook. En ja, de, de, ja. Film was, de serie was een spin-off van de film. Ja, ook een uh, alarmschijf, dus in de tijd, de derde Veronica alarmschijf. Nee, de tweede. Want daarvoor hoorde u de lange versie van, oh wel, Part 1, uh, Part 2. Uh, nou, even, even een kleine correctie, want ik heb de, de alarmschijf heb ik uit, uh, uh, in het eerste uur uit drie verschillende jaren. Oh, okay. en deze kwam van 31 augustus 1970. Ja, ja. En de volgende komt er van 31 augustus 1971? En dat is uh, de Sandy Coast met Just the Friends. I am searching for someone to join me and to take away that sound that makes me go round. I gotta go round. Could there be something? friends. Ja. Ja. Uh, jammer van de platen van de Cinecoast is dat het eigenlijk bijna nooit hits werden. Ze ja. hebben diverse alarmschijven gehad, zoals bijvoorbeeld True Love, That's a Wonder. En, en, en daarvoor ook Capital Punishment, dus ook zoiets. Maar het werd eigenlijk bijna nooit hits. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar, want ik denk, Gelukkig wel, hele goede muziek. Het was wel, ja, het was wel hele He, goede muziek. muziek. Dat goede wel hey, De volgende stellen we lekker uit tot na het nieuws. Want okay. uh, wel anders. En, uh, ik heb uh, natuurlijk nog iets, uh, iets leuks even aan. GELACH uh, <laughs> Uh, maar uh, de volgende, die houdt u te goed. na nou, Nieuws, want we hebben nog een uur te gaan. Het gaat hard, zeg. Ja, het, gaat zeker. het gaat vreselijk hard, oh. het is nog bijna vier uur. Uh, maar we hebben het wel nog zin hier, met onze uh, Veronica-dag, zeg maar. En uh, het gaat nog door tot vijf uur. Jawel. Allemaal! Druk maar op een knopje en de juppot staat. De op staat. De op staat. De staat. De druk maar op een knopje en de juppot staat. Leven de muziek nieuw. Bij. Ja, dat was uh, de fabeltjeskral natuurlijk. En hier de, de tune van het toenmalige Veronica-programma De Jukebox.